Hallo luisteraartjes, dit is uh, Ridder Radio. En het is vandaag, uh, uh, is het weer vrijdag, uh, 6 oktober 2023, met kletspraat. Ja, ik moet even het geluid van de feedback, zachter zetten. Ik weet niet of er bij mij ook een bliepje toren zoals bij uh, Els, bedankt Els nog trouwens... Voor je uitzending en we gaan eens even kijken wie er allemaal op de chat zitten. Oeh, kijk eens even. Ik heb de chat hier op mijn mobiele telefoon en ik zit hier achter mijn laptop op de stream. Ik heb er net nog even naar uh, vandaag in site zitten kijken. We gaan weer over die wedstrijd. Uh, <coughs> voetbalwedstrijd die... Uh, waar, waar twee uh, Poolse spelers werden aangehouden. Omdat ze uh, de politie en uh, de beveiligers uh, lastig vielen. Er was ook nog knokken bij de hoofdingang. Maar dat had niks met elkaar te maken. Dat waren dan weer die supporters van die Poolse club. Ik, uh, tegen AZ was dat geloof ik. ik. weet niet meer hoe die Poolse club heet. Ik hoop daar al die ...namen niet weet weten, die Oost-Europese namen vind ik moeilijk te onthouden. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, eh, elke club heeft wel hooligans, ook Nederland. En eh, ja, dat ging over dat de Poolse regering eh, misbruik maakt... ...van, eh, van die eh, ruil dan rondom die spelers die gearresteerd waren... ...die ondertussen alweer vrij zijn gelaten... Nou, de verkiezingsins mee te behalen. Ik denk, nou ja jongens, euh, zelfs de Nederlandse ambassadeur moest op het matchen komen in Polen. Belachelijk, belachelijk een voetbalwedstrijd jongens. Ik bedoel, kijk, of je nou een uh, hooligan bent of een speler van een, een of andere club. Hallo, je moet niet denken als je speler bent dat je Jezus bent hoor. Geldt voor jou ook de wet, hè? En misschien zijn ze er maar in een waarschuwing van afgekomen. Want ik denk niet dat ze die zomaar een bekeuring geven. Want dan krijg je al helemaal een diplomatieke rol. Maar sinds ze, ze moeten Polen lekker uit de EU trappen. Pleur op met dat landje. En ze hebben een regering die uh, de rechtsstaat niet erkent, die uh, de politiek uh, ja, boven de rechtsstaat uh, verheft. En dan kunnen natuurlijk de bewoners van Polen natuurlijk niks aan doen. Dat moet ik ook natuurlijk wel eerlijk zeggen. Het zijn harde werkers Polen. Uh, natuurlijk uh, niks mis met die mensen, maar ik bedoel, het gaat maar om die regering dan, weet je. Verschrikkelijke regering hebben ze daar. En ik vind dat de EU gewoon moet ingrijpen. En gewoon moet zeggen van jongens, als jullie de rechterlijke macht niet, uh, niet met rust laten, dan worden jullie gaan uit de EU geknikkerd en nu zoek je het maar uit. Nou, ik denk dat de bevolking dat niet leuk vindt, want die zijn juist pro-Europa. Nou ben ik ook pro-Europa, maar ik ben wel anti-EU. Want ik vind gewoon, we moeten terug naar de EEG, zoals dat vroeger was. Dat was goed. Maar de EU, ik ben fel tegen, ik ben zeer anti-EU. We willen geen superstaat. We willen geen, I, uh, ja... Niet dat andere landen over ons gaan bepalen, zoals Frankrijk en Duitsland. zij dat zijn machtigste landen binnen de EU, hè? En dat willen we niet. We willen, baas zijn een eigen land. Europese samenwerking prima. Maar dat is ook alles meegezegd. Vind ik. Maar goed, genoeg hierover. Geen politieke gezeik. En nou zie ik dat de chat ook al... Uh... Kijk hoor, ik moet het allemaal even anders doen. Ik ga even de chat weer even opstarten. En dan kan ik iedereen even verwelkomen die op de chat uh, zit. En natuurlijk ook alle mensen die niet op de chat zitten, die alleen maar luisteren, allemaal welkom. Bij Kletspraat met, uh, met Jaap, hè. ja. En uh, oké. Okay. Nou ja, ik zit hier weer achter mijn laptopje. Vorige week was mijn geluid wat minder fraai. Die klonk alsof ik door een telefoon praatte. Dat klopt ook, want ik had een ouderwetse computermicrofoon. Zo'n staafje met een draadje erom. En dan vond ik mijn gewone microfoon, een USB-microfoon. Ja. Niet die condensator, maar die gewone, die goedkope. En die klinkt ook best wel aardig wel. Ik hoorde echt verschil toen ik het terug ging luisteren. Want jullie weten dat ik het allemaal opneem en op mijn eigen website plak. En uh, <tossimus> toen hoorde ik verschil van geluidskwaliteit. Ik was wel blij dat ik in ieder geval kon uitzenden. Ik dacht, nou ja, het is tenminste wat. Maar ik vond het geluid wel iets minder. Maar nu uh, klinkt het gelukkig weer beter. Ik zag een hele lange draad, ik trok eraan en ineens ging mijn microfoon eronder aan. En ik dacht, hé, hey, dat is een... Want die kon ik vorige week niet vinden in de haas, omdat ik natuurlijk moest uitzenden. Ik had nog maar een kwartier of zo. En toen zag ik uh, die ouderwetse computermicrofoon. En heb ik die maar aangesloten. Maar hij deed het. Nou, het geluid is niet zo, maar goed. Maar deze is beter. En we gaan even, even zoeken hoor. Ik moet even de Discord zoeken, want ik zit natuurlijk op de chat via Discord op Ridder Radio. Uh, dan moet ik even kijken, hoor. Um, even kijken, want dan kan ik natuurlijk op jullie chat uh, reageren. Dus dat is natuurlijk wel leuk als mensen kunnen communiceren over en weer met mij. Huh? Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Uh, Discord, ik had hem net... Uh, het ging net fout. Oh ja, zit hier zit hij. En nu zet ik hem aan. Dan gaan we op uit. Uh, radio chat klikken. En daar ben ik dan weer. Hoe kan je nou je microfoon kwijtraken, zegt Mascotte. Hahaha. Ah. Nou ja, weet je, bij mij is het een beetje in mijn hobbykamer een beetje een rotzooitje. En dan, uh, ja, dan leg ik het neer. En, en Dan valt er wel eens een stapeltje... Uh, een stapeltje om en er valt er overheen. Dan liggen meer draadjes hier en daar en dan. Dan trek ik al dat touwtje, oh, dat is een USB-kabel. Oh, dit is een HMDI-kabel. Hé, hey, een microfoon. Hm, dat is niet de microfoon die ik normaal ga. Hm, dat is vreemd. ...oh, hé, hey, dat is een. Dat moet een hey, hey. ...en Zo vind ik hem dan terug. Ja, gelukkig is mijn hele huis niet zijn zoiets als mijn hobbykamer, want ik kon er gewoon naast niet meer zitten. Nou ja, um, oké, okay. ik zit nou weer in de keuken helaas. Ik zit niet graag in de keuken, ik vind het niet gezellig, maar ja goed. Ik heb de keuken er dichter dan voor de akoestiek, die klinkt dan beter. Anders klinkt het zo hier. En met de deur dicht klinkt het wat uh, compacter, zeg maar. en Ik zit er ook uh, maar 5 centimeter van. De microfoon af. <laughs> toepasselijk naampje, zegt Dirk. Uh, even kijken hoor. Els schrijft Brigitte van Prim. is voor jullie allemaal. Het gaat goed met hem. En Tom schrijft tof dat het goed met hem gaat. Uh, mascotte zegt super staat nog weinig van te merken als je het gekonkel ziet binnen de EU. Nou, dat vind ik alleen maar positief, want ge... ik hoop dat hij u uit elkaar dondert. Van enige gelijkheid tussen de landen is ook geen sprake. sprakenaars, maar goed ook. Ik wil helemaal geen gelijkheid. Tenminste, tussen de landen dan. Ik wil niet dat we een eenheidsstaat worden. Dan krijg je net als Amerika of Rusland, dat je één superstaat krijgt... waar we weer veel minder democratie en minder vrijheid hebben. Want dat is in Amerika ook niet hoor. Dat is allemaal fake wat je op televisie ziet... Van je bent vrij, en daar is een land van alle mogelijkheden. Dat is allemaal leugens. Dat zijn leugens. Het is ook niet echt een dictatuur, maar echt vrij ben je er niet. Want, ja, en je weet Amerika, dat is. Uh, het is geen veilig land om te wonen. Ja, dat al welk district je woont. Maar dan ben je alleen maar veilig als je een vaste inwoner bent. Want als jij. Uh, ik zal je eens een verhaal vertellen dat is uit de jaren zeventig. Het waren drie langharige motorrijders, een beetje Angel-types. die helemaal niks kwaads in de zin hadden, waren hele lieve jongens. Die hadden nog wel lang haar, een beetje hippieachtige jongens waren dat. En die reden op een motor door zo'n christelijk dorpje, zoals het meestal is dan in Amerika. En die werden gewoon doodgeschoten en ze hadden niks gedaan. He? Ja, we dachten dat toen het motorbende was met maar drie man. Die jongens, kom maar even. We er gewoon kapot geschoten. Nou, Zo'n land is nou de Verenigde Staten van Amerika. Dus een klein beetje, een, een, een, een, een beetje beschaafd gebied komt in de Verenigde Staten. Dan kom je meer een beetje in de buurt van die uh, middelgrote steden. Dus niet, niet klein dorp, maar ook niet echt een grote stad. Een beetje landelijk. Nou, daar is het dan nog wel redelijk het leven. Daar valt het dan nog mee. Maar als je in New York komt of in Chicago. Of je komt of zo afgelegen dorp. zoals uh, uh, ja ik heb hier in Nederland geen voorbeeld. Maar laten we zeggen um, iets als, als, uh, als uh, staphorst. Nou staphorst valt dan nog mee. Maar als je zo'n Amerikaanse staphorst hebt. Waar allemaal mensen 200 jaar terug in de taart leven. Nou, je wordt gelijk kapotgeschoten. Als, uh, van, wie is dat? Wie is die vent? Zelfs dus gelijk is dat. We aangehouden door de politie. Wie bent u? Wat komt u hier doen? Dat is Amerika. Nou, flikker op. Ik wil er nog niet eens op vakantie. Nee, mijn, mijn lievelingsland is het niet. Nou, Rusland wil ik ook niks van weten. En van China en al die andere superland, superstaten. Dat vind ik een nadeel van een superstaat. En dat zijn gewoon allemaal losse landen in Europa. Met eigen regels, eigen wetten. Een eigen leger, een eigen muntsoort. Uh, uh, ja, uh, daar ja. hebben ze niet zoveel bemoeien. Dus dan, dan kunnen ze onderhandelen met elkaar. Als ze bij wijze van spreken, weet ik, veel wat uh, handel willen drijven. Dan gebeurt dat toch wel, weet je. En dan heb je ge ook geen... Uh, geen uh, Brussel voor nodig. Je kan onderling ook, ook dingetjes regelen. En als bijvoorbeeld uh, we hebben Interpol, als je de criminaliteit wil bestrijden, dat doen ze toch al. Dat doen ze al jaren. Kan dat ook, hè, er worden ook Nederlandse criminelen in het Buitenland opgepakt, zelfs in Dubai. Dus keer nagaan. Dat zit binnen Europa toch wel goed. Hè, Interpol en zo. Dat zijn dan ja, gelukkig ook weer goede dingen die gebeuren. Maar een superstaat, zoals Amerika of Rusland, absoluut ben ik tegen. Jeepse uh, is zich afvaring graffin dat het goed had met primels. Die is primelke weer, maar ik wil eens graag weten wie primelke weer is. Tom schrijft: Je hebt wel wat ruis op de achtergrond. Je woont in de buurt van de zee, dus dat is goed te horen. Nee, ik woon niet in de buurt van de zee. Onze stad ligt wel aan zee. Maar ik woon zeker 6-7 kilometer van zee af. Dus de zee kan je hier niet horen in Den Haag. Ja, het kan ook zijn dat het... Uh, ja, ik weet niet, het is dat biepje eigenlijk nog te horen. Die biep, die ook bij Els te horen was, daar ben ik benieuwd naar. Uh, uh, Tom zegt, ik ga slapen. Welterust en tot later. ook. Okay, wel welterusten, Tom. En Els zegt, volumemixer geopend, maar daar staat niets open, behalve de speakers... Truste Tom, slaap lekker, zegt uh, Els. Een fijne nacht, Tom, zegt Mascotte. ja, ah, oké, okay. ik weet niet of Danny er ook is, ik zal eens even kijken. Danny uit Friesland. Misschien luistert hij wel. Danny, nee, hij zit daar, uh, hij, hij, hij is niet online. Misschien dat hij luistert hoor, Danny als je luistert. En Raymond natuurlijk, allebei welkom. Op Ridder Radio met... Kletspraat, ja, ja. Nou, ik zeg in ieder geval, uh, hoi, CPR, Dreadread, um, Sunset, Mascotte, Nimere, Gypsy Star, uh, Dirk, ja, en alle mensen die, uh, ja, er zitten wel meer mensen erop. Maar die zitten dan niet op Discord, maar op de IRC. En als mensen op de IRC wat schrijven, dan kan ik dat. Weer wel zien. Maar als ze niks schrijven. en ze luisteren misschien vast wel. Dat weet ik ook niet dat ze luisteren. Maar ook natuurlijk niet de mensen. ja, de, de mensen die niet op de chat zitten, ook welkom natuurlijk. En, nee, Dirk hoort geen bliep. En Elsie zegt: Prim is de broer van Burger en hem okay. en oké. Dus geen zegt uh, Jipsie's haar. Trust Tom. Oké. Okay. Nou ja. Misschien lag het dan toch wel aan de computer van uh, Gypsy of uh, sorry, van als Dat zou kunnen. Maar ja, vroeger, uh, voorgaande uitzending heb ik nooit een bliep uh, gehoord. Maar ja, goed, dat kan gebeuren hoor. Ik bedoel, de een heeft een ruis in zijn microfoon, de andere heeft een bliep. En die hij hoort misschien radio 1 er doorheen. <laughs> ik kan me wel herinneren, vroeger had je Scheveningen radio. En had je twee, uh, ja, ik zal het even uitleggen. Scheveningen Radio, dat was een soort uh, omroepstation. Daar konden mensen communiceren met mensen die op zee werkten. Die waren vissers. Of mensen op de grote vaart of wat dan ook. En dan kon je via Scheveningen Radio met je familie praten. Met je vader of je opa die op zee aardig. En dan kon je hele gesprekken voeren. En dan kon je vroeger luisteren op de Middengolf. En dat was helemaal aan het eind van de Middengolf. Waar vroeger Veronica zat maar dan helemaal voorbij de 192 meter, net tegen de korte golf aan. En dan kon je die radioberichten horen en dan hoorde je Scheveningen Radio, Scheveningen Radio, roept u maar. En dan kon je tegen betaling praten met je geliefde of met je vader, of weet ik veel met wie, die op zee voer. Maar ze hadden ook morsencodes. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. En dat hoorde je over bijna de hele middengolf heen. En hoe dichter je bij de 92 meter band zat waar Veronica vroeger op zat, later werd dat 5 als de andere kant, dat je minder last van die piepjes. Maar hoe dichter je daarbij zat, helemaal het eind van de, of eigenlijk het begin van de middengolf, het, het eind van de korte golf ongeveer. Oh, dan hoorde je die piepjes heel sterk. Ook dorst door de radio 1 en 2 heen. Heel zo heette dat toen nog. Daar nooit wat tegen gedaan. En toen had mijn broer een keer uh, een radio gekocht. Een, een, een Philips, nota bene, Nederlands merk. Gemaakt in Duitsland. Een Duitse Philips. Een radio. Gewoon een, zo eens een tafelmodel. En dan hoorde je niet die piepjes... Ja, mijn broer zegt, dat is toch raar? Ik bedoel, uh, wij mogen niet... Hè, toen waren die zendbakjes nog verboden, hè, die 27MC-bakjes. zei wij mogen hier niet uitzenden op de, op de 27MC-band waar niemand last van hebt. als je zegt, de overheid is, stoort zelf uh, de radioverbindingen. Uh, Hij zegt, radio 1, 2 en 3, die zaten toen nog ook op de Middengolf, waaronder ook op de FM, dus daar is al... Uh, ja, en hoorde je dan piep, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, gegeven moment toch op de FM luister maar goed. Maar dan had je natuurlijk Veronica of Radio Mia Nico, daar hoorde je ook die piepjes doorheen. Piep, piep, piep, piep, hij zegt overheid, zelf ook. En het mooie was, alle radio's die je in Duitsland kocht, of het nou Philips was of een ander merk, die waren ontstoord. Dan hoorde je die piepjes niet op de middengolf. En dan had ik een nichtje, die had een plaatsen spelen. Zo met zo'n keramisch element. En dan hoorde je ook die piepjes erin Als ze dan een plaatje, een singeltje draaiden. Dan hoorde je het du, -du, -du, -du, -du, -du, du. Gewoon door die piek up -naald heen. Door die, dat element. Ja, Logisch, in Duimdorp had je toen die radiopalen. Die hebben ze een paar jaar geleden weggehaald. Die werd al jaren niet meer gebruikt hoor. Maar ze zijn toen verhuisd naar uh, IJmuiden dacht ik. Maar die radiopalen die stonden al ongebruikt. Jaren in de duinen, Die hebben ze eindelijk... Ik gauw toch, drie jaar geleden hebben ze die weggehaald. Nou, en dat uh... maar die dingen die stoorden toen de tijd verschrikkelijk. Op de middengolf. Nou, en er werd nooit dat gedaan. En mensen die klaagden erom, oh maar er werd gewoon niks mee gedaan. Tot in Den Haag kon je die piepjes hoor. En als je pas ergens bij Utrecht zat, dan hoorde je het niet meer. Dan, dan was het weg. Maar tot om, zeker tot dan Delft hoor je de piepjes door, door de middel, hele middelgolf, destijds. Dus ja, jongens, nou, gelukkig hebben we dat tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig werken, werken ze via satellietnavigatie weet ik wat, satellietcommunicatie. Dus tegenwoordig is het allemaal heel anders geworden. Dat heette de visserijband op de radio. Ja, dat klopt, Dirk. En die heb je nog wel, maar die worden maar door een paar landen gebruikt. Zoals in Engeland gebruiken ze nog wel de visserijband. Die zit eigenlijk tussen de middengolf en de korte golf in. Dat is ook korte golf, maar die zit dan net tegen... Net waar de Scheveningen net zeg maar begint. Hij hield dan de middengolf een beetje op. En als je verder terug gaat, ik dacht twee... Euh, ik dacht 200 zoveel meter band. De 300 meter band, zoiets. Dus. Uh, 5. Even kijken. Wat was dat nou? Uh, 80 meter maar, ja. Nee, maar er zitten ook amateurs tussen, hoor. Er zit ook een gedeelte amateurband bij. Ik had een 90 meter band, was, ik in ook wel. Maar goed, oh ja, 90 meter band was dat. En daar zit inderdaad de visserijband, Maar Engeland is een van de weinige landen die er nog op zit. En dat is meer voor de weerberichten en zo, weet je al. Want ze hebben in Amerika op de FM ook wel een weerband. En ik dacht dat hij op de 174 MHz zit. Dat is uh, ver voorbij de... Ja, ja, het zit ongeveer in de buurt van de airband, de luchtvaartband. Want je hebt dan de FM van, de on... van 88... Nee, 87.5 tot 108. Dat was vroeger tot 100, toen werd het 104, nu is het tot 108. Dat is de FN. En in Japan begint de FN-band niet met 87.5, maar met, 6, euh, met 76 MHz. We hebben een langere FN-band. Ja. Maar goed, dan krijg je van de 108 tot, ik dacht tot 144 ongeveer. Dus de luchtvaartband, daar zit, de haal op en noem maar op, die burgerluchtvaart eh, zit erop. dan ga je van de 144 tot de 148, nee, 146, dat is een 2 meter band. En dan ga je steeds hoger, hoger, hoger. En weer helemaal de andere kant van de FM, dan ga je dus van 8, 8 tot, nee, 87 tot 5, terug naar, zeg maar, uh, 60, 50 30, 40, al en dan kom je steeds lager bij de 27 MC band dat ligt wel aan de andere kant weer van de EFM dat is nou, zijn nou die bakjes van nee, uh, breekie ja. nou als je tegenwoordig een bakje aanzet, hoor je bijna geen mensen meer op praten, heel af en toe is ik denk dat je op die goedkope portofoontjes die je in de winkel tegenwoordig kan kopen met 16 kanalen 8 tot 16 kanalen hoor je vaak nog meer gepraat op de 466 megahertz. dan op de 27MC. Ja. Ja, ik heb uh, twee bakjes hier in huis liggen. Ik heb een portofoon liggen. Ik heb ook een illegale portofoon. Die is al voor de 2 meter band. En voor de 70 centimeter band waar ik geen vergunning voor heb. Die heb ik wel alleen Ik doe daar niet veel mee. En ik heb nog een handscannertje. Die heb ik ook nog. Ja. En daar, ja, er zitten nog wel, wel dingen op hoor. De taxi zit er nog op. Ja, bedrijforde wel eens op. Je kan de amateurband ontvangen. Dat soort dingen. Alleen de politieband niet meer. Dat is eh, voor noodgebruik ze nog wel eens als die c 2000 systeem niet wil werken, dan willen we nog wel eens het oude systeem gebruiken. Of de brand, ja, dat doet dat nog wel eens. Maar over het algemeen wordt het uh, officieel niet meer echt gebruikt. Maar joh, ja, ach, als je leuk de, de, binnen een scheepvaart kun je dan ook afluisteren. Dat dan weer ook wel, weet je, als je het leuk vindt. Maar voor de rest is het niet meer hmm. zo spannend als vroeger. Maar dat je de hulpdiensten kon beluisteren. Want die zitten allemaal digitaal op die C2000 systeem. Dus ja, zo zit het dan tegenwoordig hè. Met die, uh, als je een scanner hebt, ja, dus ja, zo zit dat dan. Hè. Alleen ja, de digitale zenders kan je dan niet ontvangen, die zitten dan, uh, dan moet je een digitale scanner hebben, maar die zijn echt heel duur. Het begint al uh, met 1100 euro, of je moet een tweede hands kopen. Dan kan je wel de. de nou, de politieke ontvanger durf ik niet te zeggen, maar je kan wel de bus en de tram horen. Met die digitale, dat bedoel ik niet met die digitale cijfertjes, maar echt digitale uitzending zal. Uh, ja, dan kan je mijn analoge niet horen. Je hebt er wel de frequenties, maar dan hoor je niks. Dan moet je niet echt een digitaal hebben. En als ik verlof te. Uh, 1400 megahertz, 2000 megahertz, 800 megahertz al. Daar zit ook de gsm, de telefoon. En dan ga je naar de 2000 megahertz, dat is nog hoger. En hoe hoger je gaat, komt meer het gebied van de satellietnavigatie, noem maar op. Ja, en als je een digitale scanner hebt, dan kan je in ieder geval, ja, je, ja, dan kan je sommige dingen wel horen die je met helemaal leuk niet kan. Dat snap je natuurlijk wel, om uit te leggen. Maar goed, ik zie dat er nog iemand wat schrijft. De zegt dat hij drie bakjes heeft gehad. En waarvan twee basisbakken. Oké, okay. ja, ik heb twee uh, uh, bakjes voor in de auto, zeg maar. Want veel mensen die hadden gewoon een, uh, een bakje. En deze is een transformator ertussen. Want ja, die dingen die je voor in de auto, moest je dan een transformator verkopen. Om het in huis te doen. En basisbakken ja, Mijn oudste broer die deed het toen nog In de, de tijd dat het toen nog verboden was Had hij een eentje met 5 watt En 48 kanalen Dat was in de jaren 70 En had hij uh, Een antenne op zijn dak Hij woonde toen in Schilderswijk een tijdje Met zijn vrouwtje En dan had hij uh, een mast Met antenne bij elkaar 15 meter hoog Vanaf het dak hè. Dat was ongeveer 2 hoog Huis was twee hoog en dan zat er een mast met antenne samen, 15 meter, dus kun je je voorstellen, 2 hoog, plus 15 meter. Dus ja, hoeveel meter zal dat vanaf de grond zijn? Met 30 misschien. En dan zat hij op de AM-modulatie, met 5 watt kon hij zelfs met Canada communiceren. Met Canada, Want hij 48 kanaal. En vooralsnog zijn anders als het wat rustiger is dan nou, dan kan je natuurlijk. Ja, op FM kom je niet verder, dan kom je, ja, je 25-30 kilometer. En als je een beetje gelukkig geluk hebt en je hebt goede condities, dan ga je zelfs uh, vanuit Den Haag uh, Doordrecht bereiken. En, uh, pa, en nee, hoe weet je dat daar ook weer voorbij doorrecht. Heb ik één keer gehad, dat is ongeveer 60 kilometer hier vandaan. Uh, Spijkenissen, ja. Heb ik een keer contact gehad met Spijkenissen? Wel met wat ruis, maar we konden elkaar wel verstaan. Nou, dat vond ik zo prachtig. Had ik ook een antenne op mijn balkon staan. Die stak een metertje boven het dak uit. Woon er twee hoog. En uh, Moorwijk, hier niet zo heel ver vandaan. En dan kon ik met Spijkenissen communiceren. Ja, Hoogvliet in Rotterdam, uh, Leiden, uh, Delft. Nou, daarna natuurlijk was een makkie met vier wat. Dat was wel leuk. Het was nog in de jaren negentig Toen had je nog aardig met, uh, veel mensen op de, op de band. En uh, ja, toen kwam het internet een beetje, die was uh, in opkomst. En toen uh, het werd het al begin 2000 al een stuk minder. Want het internet begon steeds populairder te worden. Ik had ondertussen toen ook internet vanaf mij. Nee, vanaf april. Ja, april, april was het, april 2000. En een maand later had ze die gewoon in Enschede. En dat was voor het eerst dat ik zo uh, groot nieuws als dit niet via de radio of de tv, maar via het internet had vernomen, met beelden, alles erbij. Ik vraag me niet wat voor computer dat was. Er zat net zoveel geheugen op als nu op een CD staat. Iets van 650 MB, jongens. Hey. En als hij vol cookies had, dan liep hij vast dan moest ik die cookies eruit halen. Cookies weg, uh, poetsen En dan kom ik weer verder in, 13. Nou, jongens, dat was maar wat, zeg. En tegenwoordig, uh, ik weet niet hoeveel terabyte je tegenwoordig op die computer uh, kan hebben. Zelfs op een sticky. Uh, we hebben een sticky met 64... Uh, Gigabyte jongens. Nou kun je alleen maar van droom. En daar gaan duizenden foto's op. En honderden en muziekjes en uh, direct die schuit ik denk dat dit ook een Amateur is. Gevonden op Google Maps. Find local businesses, view maps and get driving directions. Nou ik zal ze even kijken. moet even aanklikken. Uh, ...webpagina... ...bezoeken... We uh, ...dat is... ...de... Oh, ...slaan... Hè. Hm? ...ja, ik, ik zie een huis... ...met heel veel antennes op het dak... ...zou kunnen hoor... ...dat het een amateur is... ...maar dan is het geen 27-mc-amateur... ...maar een amateur die... Uh, ...met licentie... Hm? Want dan mag je ook op andere banden uitzenden. De enige, licentievrije frequenties waar je op mag uitzenden. Dat is dan de 27 MC met 4 watt. Met zowel AM als FM en SSB modulatie. Um, dan heb je de 4, 446 MHz. Dat zijn die goedkope portefeuilles die je bij de gamma of wat dan ook kan kopen. Uh, die hebben 8 tot 16 kanalen. Uh, ook bij uh, Mediamarkt zijn ze te koop en, uh, en ze gaan best wel redelijk ver hoor uh, en dan heb je ook nog uh, maar die heeft maar 10 milliwat, daar kom je niet ver mee met zes, uh, 69 kanalen dat is een LPD band, de low uh, device uh, uh, ja weet ik hoe dat heet, LPD band, die heeft 69 kanalen, alleen je hebt er niks aan, want je zit 10 milliwatt, nou dan kom je misschien 10 meter, 10, 20 meter verder, kom je niet. En als je de uh, PMR-band hebt, dat is die 446 uh, MHz, die zijn een half watt, en dan kan je nog wel, maar uh, nou ja, als je in een woonwijk zit. Dan kan je een kilometer, ongeveer een halve kilometer tot een kilometer. Dus in open veld kan je wel een paar kilometer uitzenden. En zou je op het strand van de ene pier op de andere pier kan je zelfs tien kilometer bereiken. Maar dan moeten er geen obstakels tussen staan. Maar ja, wie gehoordig weet je. En zou in principe, in theorie, vanaf de pier in Scheveningen. daar bedoel ik het havenhoofd dan, hè? niet de pier zelf, maar het havenhoofd. En je gaat bijvoorbeeld naar het havenhuis van van holland En die is nog langer dan die van Scheveningen. En je gaat daar staan. Volgens mij kan je ook gewoon nog met elkaar praten met een halfwaartsing. Met uh, 446. Pmr, heet dat. En als je op mijn website kijkt, op de Ridder Radio programma website. Waar de programmering op staat. Ben je achter mijn naam. Ook een website vinden. Daar staat ook van alles over amateurs, amateurs op. Dus als je tijd hebt, heb ik hier ja, naar nou de uitzending of zo. Ik kan dat ook op de site uh, zetten hoor. Dan kan je dat ook uh, allemaal terugvinden. Daar heb ik ook van alles opgezet. Dus uh, ja, dat is het allemaal. Dus, uh, dus ja... Zoals dus ze dat leuk vindt en interessant. Uh, en dat heet de Radio Hobby For you... NL. En dat is de website die ik, uh, die, uh, die ik dan heb. En dan kan je ook alles over radioamateurisme vinden. En uh, ja. En er zijn mensen die daar wel gebruik van maken hoor. Het is altijd handig. Allemaal weetjes, uh, dingetjes. En Redderadio staat er ook op. En er zit de uh, pagina Redderadio, staat erop. En dan kan je mijn uitzending van vorige week terugluisteren. Dus eh. Uh, je kan vanaf morgen deze uitzending ook een week lang terugluisteren. Dus elke week wordt die ververst. Dus als je vanavond niet kan luisteren, kan je altijd... Uh, heb je de hele week de tijd om deze uitzending terug te luisteren. Als je het gemist hebt of je denkt, kom ik door nog eens een keer horen. En, bedoel, dat kan allemaal. Mm -hmm. Ik vind het wel stil, te chat oh. oh, oh. Ik vind het een beetje stil, te chat ja, dat leuke plaatje wat je ziet. Ja, die heb ik ook zelf gemaakt. Dat was een website, daar kon je gratis een uh, banner maken, niet zo heel groot, want dan moest je voor betalen. En dan kon je zelf een plaatje maken en daar zit er geen recht op. Dus nou ja, oké, okay, leuk. Dan kan ik dat uh, erop zetten op mijn site. En als ik dan die link plaats, wordt dat plaatje vanzelf erbij gevoegd. Dus ja, dat is natuurlijk wel leuk allemaal. Mensen hebben het allemaal nu druk. Maar website... Oh jee, zeg als <lacht> Ja, dan kan je dat allemaal terugkijken. Dus... Uh, dus uh, uh, ik, ik heb het dan... Ja, er staan ook piratenzenders, mensen, uh, Zenders met muziek. Zijn er vaak... Uh, maar ook... Uh, ja, er gaat ook zaken ook... Uh, ...om amateurs, hè, mensen die voor de lol uh, radio maken. En Ridder Radio op een eigen pagina bij mij. Dus dan kan je ook gewoon op Ridder Radio via mij ook uh, op de site zelf komen. Ik heb niet de Radiolink zelf rechtstreeks gelinkt. Ik vind het wel leuk dat mensen gewoon de pagina van Ridder Radio zelf kunnen zien. En dan pas luisteren. En dan kunnen ze zelf bepalen hoe en wat, weet je. Dus uh, ja, voor degenen die het nog niet wisten, is dat radiohobby4u.nl? Dus uh, radiohobby4u.nl. Nou, Yochie, wie wat hier? Nou, kletsen jij of ik? <laughs> jochie ook, kletsen? <laughs> ja, Yochie. Yochie. Ja. Ja. Maar uh, ja, heel zo leuk hoor. Maar Dirk, heb jij nog lang uh, op, op, de, op je bak uh, gezeten vroeger? Was dat nog in de Utrechtse tijd dat je op de bak zat? En uh, heb je dat nog lang gedaan eigenlijk? Dat uitzenden? Of, of, uh, of heb je het ook nog niet zo heel lang gedaan? Ik heb het ongeveer, uh, ja, hoe lang heb ik het gedaan? Vanaf nou, zes jaar of zo, want ik ging toen. Vanaf 1990, toen heb ik al gauw een bakje gekocht. Ging ik op mezelf wonen, want mijn moeder wilde geen antennes op, de, op het dak hebben. Dat heb ik toen gedaan, toen heb ik op mezelf gewoond. Toen heb ik toen een bakje gekocht. Een antenne op het dak. <coughs> oké, okay, tot 82. oké. Okay. Dus je hebt de illegale tijd ook nog meegemaakt. Dus in de eerste twee jaar was dan legaal. oh jee. Behalve het gebliep is ook mijn toetsenbord van zegt Els. oh jezus. Hey, Dat is niet zo leuk, hè. Ja, uw toetsenbordje tegenwoordig voor een prikje een leuk toetsenbordje is, toch? Bij de mediamarkt. Els zegt, in Utrecht noemen we elke man jong of oud altijd een jochie. Ah, oké. Oké. Een yogi, Jochie. jochie. Ja, ja. Dan moet ik altijd denken aan hoe heet ze ook weer? Uh, uh, nou, hoe heet ze? Nou, die comedienne uit Utrecht, hoe heet ze ook weer? De vrouwelijke de André van Duin, zeg maar. Ehm. Uh, ik kan even niet op de naam kijken. Een jochie. <laughs> jochie. Echtelijke geladiool. <Hilarion. laughs> Herman Berkien, weet je nog? Ja, die zei dat altijd. Eigenlijk een keer. Maar rust toch, mijn kerven. Ik kan hem nergens vinden. Ik heb hem laatst nog zien staan. Bij die van Van der Linde. Oh ja, Tineke Schouten natuurlijk. En die, ik zeg, de laatste bak die ik had, was een Mark basisbak. Dan mocht je opzenden met fm modulatie, Die de 27 en 7,5, wat dacht ik? Dat klopt. En die had 22 kanalen. Ja. Tineke Schouten, inderdaad, je hebt ze staan. Tineke Schouten. Jor, zeg, joh. En, laatst had ze ook weer een show. Ben ik ben helemaal vergeten te kijken. Dat was uh, nog niet zo lang geleden, hoor. Misschien drie weken terug of zo, vier weken terug. En toen zei ik tegen mijn vrouw... Oh, die wil ik wel zien. Helemaal niet meer aan gedacht. Kan ook iets langer geleden zijn, maar... Die heb ik wel gemist dan. Nou, ja. Maar nou, goed... Kijk wat mooi is met dit met internet hier. Uh, die die tv-kanalen die ik heb. Die kan ik... Uh, kan je twee weken terugkijken. Maar uh, na twee weken kan je het niet meer uh, luisteren. Maar als je het opneemt... Hè, gewoon via je televisie zelf. Zonder, je hebt geen video, niks nodig natuurlijk. Als je het opneemt, dan kun je het lang bewaren. Alleen ja, het is ook maar beperkt hè. Want ja, dan moet je wel eens dingen wissen of zo. Ik had tegenwoordig met je laptop kan je, uh, heb je een pro Oeps, mijn programmaatje. Dan kan ik met mijn telefoon ook. Uh, kan je, uh, nou, met mijn telefoon kan ik alleen foto's maken van het scherm. Maar ik kan een programmaatje. dan kan je via je laptop of je computer hele films kopiëren met een screen recorder. Nou, nou, nou zeg. Ook weer zijn nadelen, want daar kan je ook mensen mee chanteren. Ja, ja, ze had weer een nieuwe show, zegt Els. Niet zo lang geleden, ja, zie je, en die was op televisie. Die heb ik gemist. Ja, jammer. Maar ja, misschien dat ik die ooit ergens tegenkom. Ja, die had ik graag willen zien, voor mij is het een maand geleden of zo. Maar goed. Dus ja. Ja, mensen. Ja. Het zou van het weekend eh, graadje of 21 worden... Nou, het weer verschoven naar woensdag. Nou ja. Ja. Ach, ach. ja, ja. Dat is kunnen lekker voorspellen. Of geloof ik 15, 16 graden hier in de nacht. Ik vond het niet echt lekker warm. In het zonnetje was het wel te doen. Ik werk nu drie dagen in de week. Of drie dagen in de week. Drie uur per dag. Uh, van twee tot vijf. Maar ik hoef niet veel te doen hoor. Beetje schoonmaken, beetje opruimen. Ja, maar voor de rest van zit ik ook tenminste van die drie uurtjes dan. En het is zo om hoor, als je een beetje bezig bent is het zo om. En uh, ja, dan moet ik de boer afsluiten, het is een kinderboerderij, of tenminste een kinderboerderij. Uh, er zitten ook niet veel dieren meer daar, hoor. grote dieren hebben ze daar niet meer. Het is een soort buurtboerderij. En mensen zijn er ook bezig met plantjes, weet ik veel, de buren dan. En zouden wel eens een feestje of vooral voor de kinderen dan, weet je wel. Ze kunnen er ook spelen en zo. Er staan allemaal fietsjes en uh, stepjes voor kinderen uit de buurt. Die mogen dan daar rond uh, rennen en spelen. Ja, en het wordt. Uh, mensen organiseren nog wel eens uh, dingen. Uh, ja en dan zit ik toch tijdelijk hè omdat ik met, met, met mijn voet zit nog steeds uh, dus ja wat gaat wel redelijk pijn is uh, oh wat minder heeft toch gelukkig het gaat heel langzaam wel maar dan moet ik van uh, volgende week vrijdag naar het ziekenhuis naar de uh, uh, heel, heel Pauli Heel, uh, ja, poly, wat is het? Heel kunde, heel kunde, ja. Omdat mijn wond, uh, ja, hij is wel dichtgegroeid, Maar het is nog steeds gevoelig. En het schijnt toch wel met het roken te maken te hebben. Uh, mijn aderen ontsteken dan. Door dat roken. En dat ik van die blauwe benen, vooral mijn linkerbeen dan. Rechterbeen valt mij. Het schijnt toch door het roken te komen. Ja, en ik doe ook nogal stevig, zoals jullie weten. Ja. Je hebt jezelf, gezegd voor Android, heb je ook een screen recorder zelf. Ja, oké. Okay. Want die van mij kan dan alleen uh, screenfotos maken. Hè. Dus geen filmpjes. En die zou je ook wel voor filmpjes hebben. Dus als je iemand wil chanteren, maak je er een foto van. Ja. En als je iemand bijvoorbeeld een, een dik pic stuurt, maak je er een foto van. En zeg je, als je het nog één keer doet, dan stuur ik er naar iedereen toe dat jij dat bent. Dan kan je hem lekker sonteren. Dan moest je kijken hoe gauw ze ermee ophouden met zulke rare geintjes. Lekker is lekker terugpakken. zeg, kijk eens wat Kees me gestuurd heeft. Ja, kijk, kijk, dat is Kees. Maar ik kan er ook mensen mee sonteren die dat niet hebben gedaan. Ja, maar wijze, maar eens dat het niet van Jans of Kees of Klaas is. Maar goed. En Dirk zeg, ik heb een IPTV-decoder. Een week terugkijken en veel kanalen. Neem je het op, wordt het een jaar bewaard op de server. Oké. Okay. Maar is het via je provider of is het gewoon een decoder die je gewoon zo gekocht hebt? Want je lees ook weer advertenties. Dan heb je een apparaat. je antenne aan de muur plakken. Dan daar heb je dat ding in je televisie. En dan kun je allemaal satellietzenders ontvangen voor... Een x-bedrag per jaar. Nou, ik weet niet of dat allemaal illegaal is, maar... Ze kunnen je ermee opsporen, heb ik eens gelezen. Ja, ik weet het niet. Ja, maar weet je, het is allemaal leuk, maar... Ik heb ook een paar honderd zenders op mijn televisie. Maar je kunt er maar één tegelijk bekijken. is allemaal leuk en aardig. En wat ik allemaal gezien heb, het meest is rotzooi. Uh, ja enige wat ik dan wel leuk vind dat is uh, National Graphic of weet ik hoe het heet die heeft dan wel eens interessante programma's Een paar van die themakanalen en voor de rest denk ik het ja het is alleen maar sport of porno of uh, het zijn programma's die je geen bal van verstaat het is Arabisch of Sinees. Uh, het is allemaal leuk maar ik denk, ja, ik, ik vind honderd eh, kanalen al, al veel. Maar als je duizenden kanalen kan ontvangen, ja... Tenminste, voor, mijn, voor mij dan. Hè. Kijk, natuurlijk moet iedereen zelf weten, hoor. Maar ik denk, ja, wat moet ik dan mee, Ik kan het niet allemaal tegelijk bekijken. Je hebt zoveel keuze. En dan heb je nog wel eens dat er niks op tv is. En ik, denk, ja. en ik zit ook niet elke dag tv te kijken... Ik zit ook wel eens muziekje te luisteren of achter mijn computer. Uh, ja, ik zit eigenlijk meer achter mijn telefoon dan achter de computer. Dus dat ik nou aan het uitzenden ben, maar ik zit eigenlijk veel meer achter mijn, mijn telefoontje. Maar, je hebt zitten, die is... Oh, wacht even. De decoders van mijn provider Delta, oh, dat is gewoon echt gehaald, dus, Dirk. De, ja, Delta zit in, in, in uh, Zeeland, hè, ja. Ja, dat is dan legaal, oké. Okay. Ja, ik heb ook zo'n tv-decoder. Dat is van Odido uh, dan, dat was eerst T-Mobile. En toen ik hem een maand had, toen werd hij een naam en een zondag naar Odido. Want Timo was is samengegaan met Tele 2. Maar tot nu toe bevalt dat me nog wel. Hoor. Ik ga zelfs lokale tv-zenders kunnen ontvangen. Dat zou jij ook wel kunnen, denk ik, Dirk. Lokale zenders uit Groningen, Brabant, noem maar op... Ik denk allemaal ontvangen. Ja, ik kijk er nooit naar. Ik vind het al wel eens leuk om af en toe um, een provinciale zender te bekijken. Weet je, zo uh, Niet zo'n lokale zender, maar zo'n eentje die wat een groter gebied raakt. Zoals Omroep-West, of uh, Omroep-Utrecht, of om op, uh, Friesland of zo. Het is dus meer, uh, meer provinciaal gericht. Maar die hele kleine, ja, ik vind het uh, leuk dat het kan hoor. Het is wel makkelijk als je op vakantie bent. Dat je dan toch naar je eigen regionale zender kan kijken. Een mooie is met Odido. Uh, ik heb het ook op mijn telefoon, die televisiezenders. Je kan in heel de EU al die zenders zien. Zonder, ja, dat is wel leuk. Die Jip, sorry, schrijft Jaap. Ik heb even een PM gestuurd naar ZwetsUp. Als het goed is, is er belang... Beland... Bestand van de schermrecorder. Het is een soort ingepakt bestandje, dus als je erop klikt, dan installeren. Vanzelf de app is wel alleen voor Android deze app. Oké, okay, ja, ik heb ook Android. Dus oké, okay, bedankt uh, Jipsy. Dus uh, ik weet niet waar je hem naartoe gestuurd hebt. Oh, via mijn uh, WhatsApp neem ik aan. Ja, oké. Okay. En mascotte die schrijft, uh, al die uitzendingen kan je ook via hun website bekijken, om op Friesland enzovoort. Ja, dat klopt, klopt. Via de website kan dat ook vaak. Dat is waar. Je hebt, uh, want Omroep West heeft ook nog een eigen app, kan je het ook zien. Ze dus hebben natuurlijk ook een radiozender, Radio West, dat is voor... Want Zuid-Holland heeft twee regionale zenders, dat is uh, Rijnmond en Omroep West... Nou, Omroep West is voor Noord-Zuid-Holland. En Rijnmond is voor Zuid-Zuid-Holland. Dus Rotterdam en omgeving. En Omroep West voor Den Haag en omgeving. Met Leiden, alles erbij. Maar het is toch meer Haagse hoor, vind ik. we hebben wel een Haagse omroep. Dat is Den Haag FM. Die heeft ook een tv kanaal dat is echt weer puur Haagse dan. Maar Omroep West is gericht op... Ja, wacht even... We hebben ook nog een Westlandse omroep, dat is de WOS, Westlandse Omroepstichting. Dus we hebben eigenlijk drie regionale zenders. En dan heb je nog een lokale zender, voor, zoals voor Den Haag bijvoorbeeld, of Fort Delft. En we hebben ook een tv-station, die kunnen we ook zien en luisteren. En dan heb je uh, omroep Rijswijk, uh, die heeft ook een eigen zender. Elke stad heeft wel ergens. Ik denk zelfs Stappers misschien nog een uh, zender Televisiezender. Alleen op zondag zullen ze dan wel niet uitzenden. Maar goed, behalve als het een kerkdienst is, want dan mag het Wij zo. Ja, dan mag altijd wijzen. Als het maar voor de heer is, dan is alles toegestaan. Dan, dan mag het ineens al. Nou, ja, goed, het zal wel wijzen. <lacht> Televisie is het oog van de duivel. Behalve op zondag. Als het maar een kerkdienst is, dan is het dan eens niet meer van de duivel. Maar goed, dat bepaal ik natuurlijk niet. Ik heb die regeltjes niet gemaakt. Die hebben de mensen gemaakt, lieve mensen. Dat is allemaal mensenwerk. Alles wat geschreven is, is door mensen geschreven. Alles wat geschreven is, is door mensen geschreven. En die gouden ach, die hebben we allemaal zelf verzonnen. Hm. Mm. Wij hebben God gecreëerd, God niet ons. Wij hebben hem, nou ja, gecreëerd. We hebben hem verzonnen. Omdat we allemaal zo bang zijn voor de dood. En dan hopen we... Ja, dat we eeuwig leven, of dat je geïncarneert. Maar ja, het is wel zo... Iedereen uh, loopt een keertje naar het eindpunt. En laat tot een troost zijn dat het voor ons allemaal geldt. En het hoeft niet negatief te zijn. Want waar het één eindigt, begint weer een, iets nieuws. Neem maar al een, vier, een cirkel. Een cirkel heeft geen eind. Een rechterlijnig. Alles is rond. Kijk maar naar het hele al. Alles draait rond. Zelfs ons universum draait ergens omheen. Alleen we weten niet wat het is. Die zwarte gaten bijvoorbeeld. Alles verdwijnt erin. Maar wie weet wat erachter zit? Weet je niet. Het is er weer een nieuwe dementie of weet ik het. En als het zo krachtig is dat zelfs het licht... ...erin gevangen kan worden. Nou, dat moet wel heel krachtig zijn. En dan lees ik dat Gypsy Star die zegt... ...oh ja, en de schermrecorder app... ...is dus gratis. Oh, dat is wel leuk, ja. En Dirk schrijft... ...ik kijk ook YouTube met de decoder op mijn tv. Ja, dat kan, wel. Ja. Daar staan ook veel series en films op... ...met veel regionale zenders op de decoder. Meer dan op mijn oude kabel decoder... ...die ik daarvoor had... Dat was geen IP-TV-code. Dan moest je nog een chipkaart in om de zenders te zien. Oké. Okay. Ja, ik zit al met die reclame En Dan moet je weer een betaalde abonnement nemen op, uh, op YouTube. Een betaalde abonnement. Abou. Abou. Abou. Abou. Abou. Abou. Ik heb ook zo'n leuk woord verzonnen, weet u nog. We hebben het japen, het opnemen. Japen, het opnemen van geluid of film. Dat noemen we dan? Japen bij uh, Ridder Radio. En dan hebben we hebben ook nog het woord kwakelen. Weten jullie wat kwakelen is? Nee, weten jullie niet wat kwakelen is? Kwekken, kwekkelen, spreken, praten... Wat woord heb ik weer verzonnen? Kwakelen. Kwakelen. Kwekken. Kwaken. Tokkelen. Praten. Lullen. Nou ja, lul er maar een punt aan. Ja, wat voor punt? Een potlooppunt of slagroompunt? Maar het kan van alles wezen. Ik maak er ook geen punt van. Maar er zit wel een puntje aan. Hé. Hey. Zo is het oh, wel natuurlijk, hè. Ja. Maar ja... Bij sommige mensen zie je ook wel eens twee punten. Ik zal me niet verderop uitdijen, maar, maar goed. Het heeft wel wat dat betreft een punt. Of niet soms? Ja, ja. Oh ja. Je hebt gezocht op het woord krakelen. Krakeel? Nee, kwaakelen, meneer Wee. Kraakelen. Maar het woord krakelen, klopt, krakeel, het meervoud van kraken, ruzie, gekijf, krakelen, krakelen, heeft gekrakeeld. ruzie, kijven. Ja, oké, okay. maar ik, eh, omdat je wordt woord kwekken, mensen kwekken, kwa-kelen, kwa, meneer Wee, de Wee van Willem de Ridder, kwa Krekkelen, kwaken, tokkelen, lullen, kletsen, uh, nou ja, noem het maar, krakelen, ruschop, nee, ik heb het over, spreken, s-p-r-e-e-k-e-n, -e oh nee, dan krijg je spreken met dubbel e. hoe zit dat nou, nou ja, och. Een CP, uh, wacht eens even, hier in Limburg noemen ze dat Kallen, of ja, zegt Jipsis daar. dus CP, zegt ik heb het woord gast uitgevonden. Ah, als in dagelijks gebruik, ja inderdaad, het woord gast hoor je wel meer vallen, ja. Hé, hey, die gast daar, of hé, hey, gast, hoe is het met jou? Dus die heb jij uitgevonden, Je heb je gewoon is leuk joh. Ja, want ik hoor het ook van andere mensen vaak hoor. Ja, die gast, of weet ik van wat zeggen ze dan, het wordt gast uitgevonden. Als in dagelijks gebruik, ja, dat klopt. Ja, en dat noemen ze hier dus kallen. Qua kei, de zo, zo eh, schrijf ik het juist. C.P.R. zegt als in bro, du, de, etc. Gewoon duurder, etcetera. Dan noemen ze hier zwetsen, zegt Mascotten. Ja, dat kan ook, hè. Ach, die vent, die zwetst maar wat. Uh, moelen, zegt CPR. Moelen, ja, ook zo. Het wordt steeds leuker, die uitzending, jongens. Ik niet een uurtje erbij plakken. <laughs> moelen, zegt CPR, ja. Wat noemen ze hier zwetsen, zegt Mascotten, ja. ja. Het wordt steeds gezelliger op de chat, zie je. Ja. Dat is net alsof je stinkt, weet je, als je een scheid laat meuren. En, oh, die vindt die meurtenend weg, zeg? Of, uh, ja, wij op de blinde gesticht noemden het woord vaag. Op een gegeven moment walg. Dus in plaats van, doe eens niet zo vaag, dus doe. En is niet zo wazig. Ja, oké, okay, ja. Die term komt me ook wel bekend voor, moet ik zeggen. Maar moelen zegt me ook wel wat. Ja, meuren heb ik ook uitgevonden. Die vindt die meurt uit zijn mond, zeg. Meuren, oké. Okay. In Nederland hebben ze het over een zwetsmeulen. Een zanikkous, een zeurpiet, dus als het ware. Dat zeg je precies daarom, zeg. Dat is van dat het... meulen. Zalmik kous. ja, Muratbek ja, mur uit bek. ja, ja, ja, ja, ja, die vent die meurt uit zijn bek. Die zal met een grote boer erachterom. Ik bedoel, geen agrarier, maar gewoon, weet je wel, je kent dat wel. En nou dat is het leuk als dat in stereo is, weet je. En als je een boer hoort in. in uh, nou, noemen ze dat ook weer uh, 5.1 uit vijf verschillende speakers, dan word je helemaal gek. Hoor je de stereo, denk jij? Hey, waar komt dat van wel. Een quadrafonie. Ken je dat? Quadrafonie van vroeger met vier luidsprekerboxen? Uh, maar kort zegt, je stinkt uit je nek, zeggen we hier wel. eens. Je stinkt uit je nek, ja. Of je lult uit je nek, die term ken ik ook. Dat zal wel iets Haags wezen. Vaak heb je ook wel veel Haagse uitspraken, die blijken dan achteraf uit Rotterdam te komen. Dat hoor je ook wel eens. Tering, het woord tering. Ik toch altijd dat het een Haagse scheldwoord was. Maar ze zeggen het, is, uh, het in, in, in Rotterdam ook. He, heb je wel eens een Haagse tram voorbij horen rijden? Als die, als die klingelt, dan hoor je dit: Tering, Tering. Ja, maar dat zeggen ze in Rotterdam ook van hun tram. Hebben ze een Rotterdamse tram voorbij zien komen dan, hoor. Tearing, tearing. Oh, de tijd is voorbij. Helaas, bedankt voor het luisteren, lieve mensen. Tot volgende week. En allemaal wel welterusten. Bye, bye, zwaai, zwaai. Doedaloe. Bye, bye. Nog bedankt voor het luisteren. Doei, doei.